Van Beek met het NOS-journaal. 125.000 huishoudens in Utrecht en enkele omliggende dorpen moeten het kraanwater mogelijk nog een paar dagen koken voordat ze het drinken. Het water is licht vervuild met de entrokokkenbacterie. Mensen kunnen maag- en darmklachten krijgen. Uiterlijk dinsdag komt het waterbedrijf Vitens met een update. In Lelystad heeft de politie afgelopen week drie minderjarige drugsdieders opgepakt: twee kinderen van 13 en één van 14. Maandag zagen agenten een jonge zakjes cocaïne en heroïne overhandigen aan klanten. De andere twee werden gisteren opgepakt bij een pand dat bekend staat om drugshandel. De politie zegt dat ze vaak dit soort harddrugs vinden bij kinderen. Of ze worden vervolgd moet justitie bepalen. Boven de luchtmachtbasis in België zijn drones gezien. De politie heeft onderzoek gedaan, maar de drones zijn niet gevonden... Ze werden waargenomen bij de basis Kleine Brogel... op ruim 10 kilometer van de grens met Nederland. Op die basis liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Gisteravond werd het vliegverkeer bij de luchthaven van Berlijn stilgelegd... toen ook daar een drone was gezien. De politie heeft gezocht, maar kon de drone niet vinden. Bij het schaatsen op de NK-afstanden is Kjeld Nuis... voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. Nuis was twee tienden van een seconde sneller dan Tim Prins... Joep Wennemars werd derde. Alle drie reden ze onder de 1,44 en dat is een record voor Thialf. Morgen komen Nuis, Prins en Wennemars weer het ijs op voor de 1000 meter. De Twentse kunstschilder Ton Schult is overleden. Hij maakte karakteristieke mozaïekschilderijen van het Twentse landschap. Door zijn kunst werd de regio bekend onder kunstliefhebbers wereldwijd. Ton Schulte was 87. Het weer vanuit het westen steeds meer opklaringen... maar later vanavond en vannacht langs de kust kan ze wat buien...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 Wat er ooit aan motjes opgebloeid Heeft nu voor mij geen enkele zin Nee, het maakt me niet meer uit Jaar langsom aan de kant. Het tweede uur van Entertainment for You. En dat allemaal uh, bij uh, ja, ZFM Zandvoort. Hey, um, ja, goedenavond en als je zit te eten, eet smakelijk natuurlijk. Dit was Jeffrey Stappers en het maakt mij niets meer uit de cover van André Hazes. een senior natuurlijk. Ja, wie kent hem niet? Hé, hey, um, is ook lekker. Willem Bart en zakken met je kont naar de grond. Naar de grond.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 Met je kont naar de grond Met je kont naar de grond Ben je brein, smart op blond Met je kont naar de grond Ja, zakken met die grond naar de grond. Naar de grond. With your fistio, with fistio. Afgeleid van de Spurnaamse nummer natuurlijk. Willem-Bart was dit. En uh, zakken naar de grond. Hup, hup. Lekker hoor. Hé, hey, en we gaan lekker verder. Want zometeen gaan we eventjes bellen met Wim Fronke natuurlijk over zijn bingo, bingo, bingo. Dit is Sienna. En... eh. Uh, zij wil we weg uit deze kroeg, Nou, wij niet hoor. Pas om 7 uur. Ze spelen al de hele nacht, ik zie wat jij niet ziet. Het is dus blond en vol met tattoos, ben een klein beetje verliefd. De manier waarop je praat, klinkt als de mooiste melodie. Je bent alles wat ik wil nu, maar dat weet je zelf nog niet. Sena was dat een uh, weg uit deze kroeg. Je hoort uh, hier Hits. Hit, hit. Kom dan met mij Colinda. Toen zeg nu ja Colinna. Ik wou het alle dagen, dat jij hier al dagen. Kom, wie wil er met mij dansen? En hey, wie gaat er met me mee? Naar de parelwitte stranden, aan de Nederlandse zee. De beste Hollandse Hits. Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige Hits.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 Nou, ik zou het niet weten, Rob Zornem was dit uh, deze Haarlemse en uh, ik kan niet zonder jou. En aan de telefoon hebben we Wim. Wim, een hele goede avond. Goedenavond, je spreekt met Wim Franke. Ik heb ook nog een achternaam, die gooi ik gelijk even bij in. Goedenavond. Goedenavond. Nou, dat is mooi. Ja, ja, ja. Hé hey Wim, ja, hoe is het? Hoe is het? Ja, prima. Heerlijk. Ja? Zeker. Het is even wennen, want het wintertje staat weer voor de deur. Ja, helaas. En ik uh, moet wel zeggen, het is wel lekker weer om dicht tegen elkaar aan te kruipen met een bingo molen ergens. Ja, dat wel. Zeker. <laughs> bingo vanuit het bed, hè? Precies. Hé, <laughs> hey, maar ja, hoezo, uh, hoe ben je op deze uh, ja, single gekomen eigenlijk? Bingo, bingo, bingo. Ik moet je zeggen, ik ben al heel wat jaren in de weer met een bingo-molen. Ja. Bij mijn bingo's gaat het niet om de prijzen, maar vooral om de lol. Ja. Ik was op toen aan een leuke tune, dat als die bingo valt, dat ik die kon instarten. En toen hoorde ik dat lied van Baila Baila, al echt in het begin dit jaar hoorde ik hem al. En toen dacht ik, hé, daar maak ik bingo bingo van. En ik heb er zelf een tekst geschreven verder omheen, eigenlijk helemaal niet bedoeld om uit te brengen. Maar toen werd die hit van Baila, Baila, van even serieus, zo'n grote hit. Ja. Dat iedereen begon bij mijn shows te vragen, kennen we die bingo-versie ook ergens uh, vinden? En zo noemde, heb ik hem uitgebracht. Dus zo is hij eigenlijk tot stand gekomen. Oké. Okay. Ja, en uh, nou ja, uh, ja, mogen ze hem gebruiken dan? Ja, ik krijg er leuke reacties op. Ik moet je zeggen, het origineel komt uit 1975. Van Los Reyes. Ja. Dat is een beetje van die Gypsy Kings. Achter ja, klopt. ja. ja. En later in 1995, dat deed heel veel mensen niet, toen heeft de Bensel de Banaan heeft ook een versie uitgebracht die best wel veel lijkt op die bijla bijla van nu. Ja. En die jongens van, van even serieus. Dus eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk een vierdehands plaats, zeg ik altijd. Ja, nee, maar goed, uh, okay. ja, hij doet het leuk. Ja, hij wordt nog goed gedraaid, mensen krijgen een lach op het gezicht. Ja. Uh, mensen kennen hem vinden. Bingo, bingo, bingo. We hebben ook een videoclip gemaakt die staat op YouTube. En op, uh, ja, eigenlijk bijna op elke bingo in Nederland wordt die momenteel gedraaid. Dus uh, ik ben erg blij ermee. En jullie als station steunen hem ook. Dus dat is ook belangrijk voor, voor mij natuurlijk. Want dus, ja. uh, jullie zitten in Zandvoort. Ja, klopt. Ik kom binnenkort bij mijn gouden geluksmolen naar Zandvoort. Bij Café Nuff. Oh, dat is mooi. Ja. Ja, uh, ja dat, uh, dat is... Uh, uh, nou ja. Dat is hier uh, bijna net om de hoek. Nou, uh, misschien uh, zie je... Uh, ze kennen even op de Facebook of het de... Instagram van, van mij kijken. Daar staat de datum op. Wim Franke. Instagram-apen uh, staat Wim Franke. En bij Café Neuf. Café Neuf hier ik, in het uh, centrum. kom ik nog centrum. wat tegen. Sorry? Misschien kom ik nog wat Zandvoorters tegen straks. als de bingo molen uh, Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, ja, uh, Wim. En zeker. Ja, ja, ja. Hé, hey, en... Uh, ja... De, deze plaat is eigenlijk dan uh, uh, ja, eigenlijk per ongeluk ontstaan. Klopt. Maar dat zijn ja. al zoveel dingen. De eerste zin van mijn plaat is ook, ja het leven is net een bingo. Ja. En dat klopt. Het is ook net een bingo. We denken altijd dat het allemaal heel erg maakbaar is, het geluk. Maar vaak is alles afhankelijk van toeval. En uh, uh, ja, dat is de bingo uh, plaat, uh, die gaat daar eigenlijk ook een beetje over. Ja, want uh, ja. Bingo wordt eigenlijk... Uh, is, is het eigenlijk nog populair, Ja? Hè? Nou, zeker. Kijk, vroeger was het natuurlijk een spelletje... wat alleen voor de oude mensen werd gespeeld. Ja. Maar tegenwoordig uh, is dat... Uh, ja, de jeugd heeft dat ook ontdekt. Uh, sowieso, mannen en vrouwen. En er wordt, uh, het is ontspannen, het is plezier. Je hebt wat te doen, je hoeft er niet bij na te denken. En uh, mensen houden van gezelligheid... En daar is bingo is denk ik misschien wel populairder als ooit op dit moment. Ja, ja want uh, kijk, ik weet nog uh, vroeger, uh, ik was kind zijn, uh, ja, werden inderdaad heel veel bingos uh, gedraaid overal, ja. en uh, van clubhuizen tot uh, weet ik veel wat. Klopt. Klopt. En, en uh, ja, ik, ik vroeg het me eigenlijk af of, uh, of dat inderdaad uh, nog. Uh... Ja, zeker. En nogmaals, en, en het gaat natuurlijk heel vaak om prijzen bij heel veel bingos. Nogmaals ja. bij mij bingo gaat het daar absoluut niet over ik geef eigenlijk alleen maar lollige grappige dingetjes weg... die eigenlijk niks waard zijn... waardoor het eigenlijk nog meer leuk wordt. Want zodra het om hele dure prijzen gaat... dan zijn mensen toch serieus bezig... en wat we juist willen bereiken... tenminste, althans ik met mijn show... Ja. is een lacher op het gezicht... en helemaal niet dat de stress om dure prijzen, dan moet je naar het casino gaan, zeg ik altijd. Ja, ja, inderdaad. Mijn show gaat lekker om de gezelligheid. En elke keer als die bingo valt, dan klap ik natuurlijk die single van mij erin. Ja. <laughs> en dan gaan de vuurwerk af en kanonnen gaan af. En dan is het altijd gieren, brullen. Dus... Ja, is, is het bij jou ook als de een valse bingo is dat ze een liedje moeten zingen, of niet? Ja, dat houden we er wel in, die traditie. <laughs> zeggen, meestal het, draait het uit op een playbackshow. <laughs> ja, GELACH We doen niet mensen voor schut zetten. Dat is niet een... nee, nee, het gaat inderdaad gewoon om de leuke de, de, de, de gezelligheid. Het is wel gezellig. Ja, nee, inderdaad, daar, daar moet het ook om gaan. Precies. Weet je, het is al. Rotzeugen genoeg, genoeg, zeg maar. Genoeg, genoeg gesoren aan het hoofd. Als je nou ik... nog moet opletten bij de bingo, dan. gelijk. Uh, nee. Ja, wel op, de, wel op de nummertjes letten natuurlijk. Ja, ik moet wel <laughs> opletten. Ik moet er wel iets voor doen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar ja, goed. Het is echt gezellig. Uh, nou ja, dat zeg ik volgens mij de 30 november uit mijn hoofd. Uh, op een zondagmiddag. Uh, staan ik in uh, Café Nuff in, uh, in, uh, in Zandstoor. Ja. Moet ik mensen even kijken. Ik roet die datum nu even uit mijn hoofd. Maar volgens mij was het inderdaad het dertigste. En, en hoe laat is dat, eh... Uh, hoe laat is dat, zei je, Wim? Ja, er, ik... S'avonds, even kijken hoor. Oké, dan zal het rond de zo even zijn, denk ik. Dat roepen ja. die niet waar zijn. Dat moeten we ook niet hebben. Nee. Staat dat niet op je site? Ja, dat staat er, op de... Op mijn Instagram, sowieso. Maar ik zit ondertussen al even te kijken. Want, eens even zien. Café Nuf, Waar zitten we? Dus eventjes, Dan pak ik het erbij ook. Want uh, ja, kijk, de 30 Zondag de ja. 30e. En dan vanaf half zeven. Dan steek ik die geluksmolen aan bij Café Neuf. Ja. Maar ja. je moet al iets eerder komen. Want van vijf uur. Dan hebben ze de bitterballetjes al in de pan hangen. Oké. Okay. Dan uh, gaan we lekker naar de sfeer met die bingamolen. Komen er ook nog andere artiesten optreden. Dus dat wordt een, een heerlijke avond. Leuke, uh, gezellige. Zondag de 30 Ja, zondag de 30 dus in Café Neuf. Uh, ja. ...artiesten en uh, lekker een uh, bingo. bingo. Ja, lekker die bingo de gelukkolen, ja. zeg ik altijd. Ja. ja, nou ja, dat is het ook, hè. He? <laughs> ja, precies. precies. <laughs> dus, uh, dus als er nog luisteraars zijn... ...die lekker er lekker even tussenuit willen knijpen... Ja. ...ga even naar de website van Café Neuf... ...of de social media en bestel je ticket ...en dan gaan we plezier maken. Ja, of, uh, of, of Wim Franke en dan uh, ja, op Instagram, Instagram hè. Dat kun je mij ook vinden op de uh, socials... ...en op het internet, dus... Uh, dat gaat helemaal goed komen. Gezellig. ja. Nee, we kijken er sowieso naar uit. En uh, ja, uh, ja, helaas is het op zondag. Dus uh, misschien dan de collega's het uh, op kunnen pakken. Maar uh, ja, ik weet het niet. Misschien dat je nog een uitnodiging krijgt van tevoren. We ga even een kijkje nemen als je vrij bent, dus uh, dat kan ook nog. Ja toch? Ja toch? Dus uh, leuk dat jullie mijn singles steunen. En uh, nou, ik hoop dat de luisteraars er ook plezier van hebben. Ja, inderdaad. Hey, en en ga, je, ga je nog meer bingo laten maken, of niet? Ik ben wel weer met iets bezig, ik ben er nog niet helemaal uit, uh, smaak wel naar meer. Deze single is inderdaad per toeval gekomen, ja. en uh, ik ben wel druk bezig om met een opvolger uh, naar voren te komen. Dan meld ik me weer bij jullie. Oké, okay. nou, daar wachten we zeker af, uh, Wim. Ik komt helemaal goed, dankjewel voor jullie steun. Ja, hey, en uh, noem nog een keer uh, de, de social medias waar kunnen ze ze vinden. Franke, F-R-A-N-K-E, op de Instagram en WimFranke.nl op uh, de website. En dan hoop ik dat we elkaar eens treffen in het land, ergens. Ja, ongetwijfeld. Wim, als jij hem aankondigt, ga ik hem hier zetten. Hier is mijn single Bingo, Bingo, Bingo. Hey, dankjewel Wim. En een goed weekend en uh, tot uh, zondag uh, de 30 e Zondag de 30ste zien we elkaar. Tot ziens. Hoi, hoi. hoi. Ja, en dan laat de techniek in de steek. De techniek laat me dus in de steek. Ja. Daar is hij. Wim Franke, bingo, bingo, bingo. Is net een bingo En je hoopt op wat geluk In de liefde Of de lotto of loopt het stuk Bij de bingo Bij de bingo Bingo, bingo, bingo, bingo Samen dromen van een villa met een lief aan de riviera. Ik voel me jong, gezond en rijk. Door de bingo, door de bingo. Bingo, bingo, bingo, bingo. Schulden, ik wil spelen, maar de bank wil mij niet lenen. Dus verkoop ik toch mijn boot voor de bingo. Gaat hij helemaal niet helemaal le lekker? Uh, ja, oké. Okay, nee. Nou, nog een keer dan. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Vooruit. Wim Franke was dat dus. Uh, bingo, bingo, bingo. Ja, het ging niet uit. Uh, technisch helemaal niet, uh, helemaal niet goed. Alles blijft hangen, ja. Alle, uh, ja we maken er wat van. René Vroger en als je me liefde hebt. Entertainment viel tot de klokken van 7 uur.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 Geef alles aan jou, zolang als ik leef, als je me liefheb. Als ik de liefde heb, blijf ik je trouw, geef alles aan jou. Menn en gebreken. Nee, ik ben zeker niet perfect, en geen man van illusies. Neem me alsjeblieft zoals ik ben. Ver hele dagen en ook nachten. Ik ben altijd onderweg. Geef alles wat ik heb. Oh. Zijn, maar goed worden besteed, dan voel ik weer wat jij altijd met me deed. Want als jij mijn liefde, als je mijn liefde liever, koester ik jou, geef alles aan jou. Als je geleefd geneesvroeger en als je me lief hebt. Dit is Marloes Oosting en zij hebben het over verboden liefde. En de telefoon uur, de klok is van 7 uur. En Mijn naam is Schietijn, goedenavond. Ik denk nog vaak aan onze tijd van toen. Jouw schoenen lag die allereerste zoen. Ik was verdoofd tot meteen het vuur en vlak. Ja, het was zo fijn, alsof het zo moest zijn. Zoals je keurste, had ik nooit durven komen. Mijn woude liefde, het nog niet wat bededen. Was Pas zo verliefd en ik. Jou en mij Want het was zo fijn Maar het mocht niet zo zijn Zoals je het rustig Had ik nooit durven dromen rode liefde Het mocht niet wat beteden Ik was zo verliefd En ik wilde alles geven Nog maar ik van jou Dat ik met je vrij Nee ik heb echt geen spijt. Yeah,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 het weten dat je mij toch eens bedroog. nu weet ik dat je steeds tegen me loopt. Voortaan voor mijn geluk Hoe kon ik het weten dat je mij toch dus bedroog Nu weet ik dat je steeds tegen me and C'est la, la vie. she sang to me, je me rappelle, je te petit, well, I was just a little boy, but I remember, la melodie, la melodie.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 Sometimes in love, sometimes miserable, and I still hear my mama's voice inside of me. La mélodie, la mélodie, c'est comme si, c'est comme ça, c'est ton haut et en bas, It goes up, it goes down and around it, we get around, we get around, me voici, Me we sing, we sing, we EN De titel van deze plaats, Cloud, was het een c'est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 Michael Reins en jou blijf ik vissen. Marco Bazzato en dromen zijn bedroog. En ze er nog vier. Klok klok, klok, klok, klok is voor 7 uur. Ja, en als je zit te eten, kan zijn dat je wat later eet. Eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat u wel mogen bekomen.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 Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan een lekt jaar. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen. Ja, ooit komen ze uit. Ja, ja, ja, ooit, Ja, waar het ooit mee begon. Marco en de meeste dromen zijn bedroeg. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. Hitkracht 10. Hitkracht 10. Entertainment for you.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 Ik kan zingen elke dag en nacht. Christian Bouwer was dat een. Uh, oh, uh, Christian Bouwer? Een bouwer? Ja, ik spreek Duits. Uh, hoe heet dat liedje met het ene melle en Dit is uh, Brian Foote. En. Uh, we hebben uh, over alles. Door jouw ogen en je lach niet te beschrijven wat ik zag. Zoiets van dat kan mij nooit overkomen.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 Hier bij ZFM Zandvoort Radio, op je 106.9. En dit is uh, even uit het mooie Spanje: Julio Iglesias en un canto Galicia. Eu quero che tanto. E ainda non no sabes. Eu quero tanto. Terrado me un pae, quiero astú a mi meira. Ik zo Sommers afsluiting kan niet anders, hè. Orquestan Goedemorgen, leesjes. Dat was tevens het laatste plaatje. de klokken van 7 uur, we gaan zo naar het nieuws. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week, een goed weekend. Geniet ervan. En uh, ja, zet in je agenda. 20 december, de in Zandvoort voor jou. Ik zou zeggen, tot volgende week. Groetjes, bye.